You want to be loved by anyone It's not unusual You want to have fun with anyone But when I see you hanging about With anyone It's not unusual You want to see me cry I wanna die It's not unusual You want to go out at any time But when I see you out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 It's not unusual to be to be sad with anyone But if I ever find that you've changed at any time It's not unusual to find Ach, geweldig toch, Tom Jones. It's not unusual. Ik ga ervan stotteren. Ik zag laatst een videoclip met hem. Waarin hij dit nummer zong. Nou ja, playback was wel geweldig om te zien. Kun je allemaal beleven op YouTube? Geweldig. Um, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ik ga je meenemen tot 12 uur met geweldige muziek, dus stay tuned. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En betrokken muziek hebben we: betrokken muziek van Linda Ronstedt. Mexicana heute gebe ich zum Abschied für alle ein Fest Fiesta, Fiesta Mexicana. Es gibt wie Tequila der glücklich sein lässt. Alle Freunde, Sie sind hier. Feiern noch einmal mit mir wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag die Sorgen schnell vergesst. Adiós Adio Mexico, ik kom weer zu dir terug. Adio, adio Mexico, ik grüß met mijn sombrero te quiero, ik heb dich zo so lief. Fiesta, Fiesta Mexicana Auf der kleinen Plaza, da lacht man und singt Fiesta, Fiesta Mexicana Wenn zum letzten Tanz die Gitarre klingt Juanita, Pepe, ja die zwei Sagen noch einmal vorbei, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana Weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt Adio, Adio Mexico, ik kom weer zu dir zurück. Adio, Adio Mexico, ik grüß met mijn sombrero te quiero, ik habe dich zo so lieb. Osa! Osa! Osa! Osa! Fiesta, Fiesta Mexicana, bald schon wird es hell, denn der Morgen is nah. Und ich küsse Carmencita, denn ich weiß die Stunde, das Sachs is da. Weine nicht, muss ich noch gehen, weil wir uns ja wiedersehen, bald. Fiesta Mexicana Dan wordt alles wieder zo schön wie es Ja, en dat op uh, Pasen <laughs> Carnavalsmuziek zou je kunnen zeggen Rex Gildo, Fiesta Mexicana en yes, in de Ronstadt met Jonah no Good. Ik kijk trouwens even op onze agenda van vandaag Niet zo heel veel te doen deze zondag Dus is wel een wandeling aan de gang al uh, Bij Kapellebrug, maar... Er is wel een paasmarkt in Katselandbad. Daar kun je misschien naartoe. Wil je meer informatie over wat er allemaal te doen valt in de regio? Ga dan naar onze website www.omroepzvl.nl www.omroepzvl.nl Daar vind je een agenda met allerlei leuke dingen ook voor tijdens de paas. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.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 Catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Poor pussy, poor pussy. cat. I too sexy for my love. Too sexy for my love. Loves going to leave me. And I'm too sexy for this song. Omroep um, I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 Sorte, l'âme m'a danse un taux de son au bon dégradé rond Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais croire C'était ton choix Mais ce que t'as oublié T'aimes même autrement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 Hij gaat gewoon winnen straks. Het Eurovisie Songfestival Festival nummer 1. Kunnen we dat wel betalen trouwens? Want Het hele feest organiseren kost een paar miljoen. Dus uh, mijn hemel. De cloud natuurlijk hier bij uh, ZVL. En La Da Da. En Ride right, Said Fred met I'm Too Sexy. Straks een uh, reportage van Jeroen van Gent. Want die is ook weer op pad geweest met zijn blauwe microfoon. En uh, hij vroeg aan mensen op straat. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Zijn dat grote dingen? Zijn dat dus hele kleine dingen toch stiekem? Of hoe zit het eigenlijk? Je hoort het straks hier allemaal over een minuut of 12, 13 hier bij Z-veel.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 The table spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every. Toch een mooie plek om je in te nestelen als man zijnde, toch? The Arms of Mary. Hmm, lijkt me heel gezellig. Het is wel een prachtig oud nummer uit 1976, dat je hier hoort bij ZVL. En daarvoor de Hollies. En stap, stap, stap uit de jaren 60. Je hoort klassiekers en ook oh, best wel recente nummers hier bij ZVL. Dus blijf lekker luisteren, want dan komt het allemaal gratis en voor niks naar je toe. Ook op deze paasdag. Open your heart. Hier is de Human League. Ach, ze zingt hele vo uh, volle uh, stadions. Voor volle stadions. Dit is niet meer voor Nederlands blokhuizen. Dit is toch geen Nederlands. Nou ja, veruit me weer. Maar wel lekkere muziek dus van Alizee En Mualolita. En, e en ervoor natuurlijk Human League en Open Your Heart. Dat mag wel op deze paaszondag. Um, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk... Een een beetje echt kennis maken met Nederland in plaats van verre reizen, maken. Beter voor het milieu trouwens en je humeur. En een beetje snoepen en dan echt bewust proeven uit welke kleine dingen haalt u uw geluk. Jeroen van Gent vroeg het u weer op straat. Deze keer niet in zuid vlaanderen maar ergens anders in de... Ja, een beetje weg van de regio. Maar de meningen zijn ongeveer hetzelfde. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Dus leuke, leuk, leuke vragen. Ja, geen, geen, geen nieuws en actualiteiten en zo. politiek ook niet. Mag ik het proberen? Het zijn soort van man bij de hond vragen. Weet u dat? Nog? Uh, uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Uh, Wasgoed wat aan de waslijnen heeft gedroogd. Hé. Hey. Lent, lente, dat, dat, is ja? een, hey, dat is een bijzonder antwoord. Nee, gaat, gaat u ja, doorgaan, lentebolletjes. O, de lentebolletjes met tulpen, met narcissen nu oh, lekker ja, in de tuin. Precies, ja. Um, uh, een lekker kopje koffie nadat je hebt gesport. De gezondheid van de kinderen. Je heeft en de vraag man. voorbereid, volgens nee, mij. Nee, dat is <laughs> heel knap, dat is heel snel. Goed hoor, de gezondheid ja. van. Ja, de gezondheid, dat ja, is ja, een goede gezondheid, ook. Hè. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Wow, nou dit, dit weer zoals ja. nu. Uh, ja, de bloemetjes en de wijtjes. Ja. en, en, en, en uh, ik ga morgen naar het uh, park in Rotterdam. Dus ja, kijk hoe er allemaal in bloei staat. Ja, dat zijn voor mij wel een beetje de, de highlights. En even natuurlijk zitten in de zon, ik ben gestopt met drinken, maar met een lekker uh, colaatje. Ja. Is, ook, is ook heerlijk. Kan ook zonder alcohol. Ja, precies. Dus nou dus, ja, daar, dat… Uh, even wennen misschien, maar toch? Nee hoor, dat gaat prima. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Uit de natuur. Uit de natuur? Ja. De schepping. De schepping. Ja. Noem eens een voorbeeld. De kleine baby-gansjes die je nu ziet overal. Oh, ja. Van, die, de... van die donsbolletjes. Ja. Die rondscharrelen. Elke dag sta ik daar foto's te maken. <laughs> ja. Kan me voorstellen. Maar ook de zon. Ze zijn heel leuk. De zon, ja. De, de zon, na die lange tijd van kou ofzo. Uh, een beetje warmere temperatuur. Mensen. Die, die of de kou heb ik wel zat met die wind en die regen, dus het is dus lekker weer zo. Ja, het het gelukmomentje of dat, ja. Uh, ja, dat soort dingen. Uh, tijd met familie en vrienden. Kunt u nog een voorbeeldje noemen van laatst of zo dan? Uh, vandaag een wandeling met een vriendin. Of nu net met haar even een, uh, een ijsje gegeten. Ja, ah, kijk. Ja toch? Dat, dat zijn kleine gelukjes. Ja. Kleine gelukjes. Hè? Ja, hele kleine gelukjes maar ja, het is heel waardevol. Ja. Dat wil ik dat net zeggen, daarom ja. stel ik ook de vraag. Ja, is goed. Nog andere voorbeelden, eventueel dat zegt van nou. Nee, ja, het, het gaat om de kleine dingen. Soms zijn ze niet direct noembaar, maar, maar inderdaad, gewoon uh, tijd met elkaar. En merkt u dat dan op het moment zelf, of is, of is dat meer achteraf? Dat u denkt van leuk of is leuk soms al gelijk en sommige momenten past daarna maar dat dat verschilt kleine dingetjes uit mijn geluk of uit elkaar want je staat naast elkaar met z'n tweeën dus ja al. uit elkaar ook wel geluk sowieso ja ja en het lekker eten ook ze ook gewoon mijn geluk eigenlijk lekker eten ja zelf maken of uit eten gaan <laughs> um, ja eigenlijk gewoon maakt niet uit eigenlijk gewoon eten in het algemeen moeten Moet Moet ze eten ja maar moeten ze eten ja. wat maakt hij zo Um, vandaag is het timpin bijvoorbeeld, Dat is lekker, is gewoon zo soja gemaakt. Maar um, niet zo vegetarisch, dus een tijdje eten we gewoon vegetarisch eten. Het is toch heel lekker. Ja, ja hartstikke ja. goed. En wat moeder maakt, is altijd wel goed, denk ik. Dat is haar moeder dan, neem ik aan, of niet? Ja, ja. Ja. Vind jij het ook lekker? Ja, je moet wel ja zeggen. Dat komt <laughs> wel. Sorry. Niet echt, maar... <laughs> oh, dat is moeilijk. Ja. Het is natuurlijk, oosters eten neem ik aan dan, hè? Ja, Aziatisch eten. Yeah. Nee? Vind jij dat, ja, moet je een beetje winnen? Ja, soms eten we wel lekker, sommige is, vind ik iets minder lekker. Het is een beetje soms. Niet altijd, ja. maar gewoon sommige dingen zijn lekker, sommige dingen niet. Het is avontuurlijk. Ja, zeker. Uh, ja, je was goed in de lijn gehangen, dat was nat, is opgedroogd. En wat, wat, wat gebeurt er daarna dan? Wat, wat is het voor gevoel dan? Ga je ze opvouwen? <laughs> ja, dan ga ik het opvouwen, maar voor werk? Ja, het ruikt gewoon heel lekker natuurlijk. Het buiten, ja. Het doet me heel erg denken gewoon aan: nou, het is lente, we leven buiten, je hoort de vogeltjes. Ah. Je hebt oog voor het seizoen. Ja, dat? Ah, Oké, okay. ja. nou, dat is het perfecte antwoord inderdaad. Ja, dat, toch? dat zijn van die prikkels inderdaad. Heel simpele dingen, ook eigenlijk. Niets ja. ingewikkelds. Nee. En de lentebolletjes, wat heeft u in die tuin staan? Voor... Tulpen en Narcissen. En die doen het al? Die doen ja. het heel goed. Ja, het is Geen slakken ja. dit jaar gelukkig. Geen nee. Ja, vorig jaar was er niks meer over. Het was alles opgegeten. En, uh... Heet ze die bollen op? Nou ja, de, de groene oh, dingetjes de groene, ja. die boven de grond komen. Juist. Ja. Oké. Okay. Kleine dingen dus. Dat zijn echt kleine dingen die u ja. opnoemt inderdaad. Ja. Ja. Ja. ja. Morgen naar het park. Wat voor Floriade Parbadeurum was? Nee, um, god, hoe heet daar? Is het Arboleum? Arboleum? Trompenburg of zo. Ja, ja, precies. daar, juist. achter het Excelsior inderdaad. Uh, ja, dan heb je een soort rondleiding voor 6,95 euro extra. Dus dan gaan ze nog extra uitleg geven en dat, uh, dat vind, ik gewoon, vind ik interessant. lekker een beetje... het weer is dat. Mooi, Precies, een ja. beetje in uh, ja, het hier en nu zijn ja. is ook heel belangrijk. Ja. ja, en een ijsje eten vind ik ook al een uh, momentje van geluk. En als het zwaar bijvoorbeeld is, wat gebeurt er dan? Wat doet u dan? <laughs> vind ik vind het lastig om uh, vrolijk te zijn, maar ik doe wel mijn best om toch te denken van het is weer een nieuwe dag. En dat is niet uh, ja, vanzelfsprekend. Nee, want dus ook de schepping, ja. uh, die donzen bolletjes, ja, dat komt dan uit het, uit het ei. Dat groeit heel snel. Dat is een wonder Klopt. eigenlijk. elke he? dag groeien ze echt als kolen, joh. En, ja. Maar hoe hoezo ho, ho, de schepping? Er zit wel iets achter, hè? Hoe ja, ik ben bij... wel gelovig. Ja. Ja. Ja. ja, het leven is niet uh, vanzelf ontstaan. Dus uh, ik hou iedere dag wel mijn kracht uit het geloof. Kijk. Ja, dus dat houdt mij altijd wel heel erg positief. Ook ja. als het wat minder gaat. ja En, en sombere dag dus bijvoorbeeld? Ja, dan, dan kan ik me snel herpakken. Dan ja. doen we kaarsjes aan inderdaad. zitten altijd heel veel kaarsen aan. Kaarsen ja, aan? Ja ja, oh, ja ja, dat helpt inderdaad. Doe ik ook vaccinerichtjes. Zeker. Wat doen. En het leven is natuurlijk niet alleen maar roze en Dus op, op, ja, op dat vlak probeer je dan ook wel weer te zien van... Het gaat soms ook even minder. En dat zorgt er ook wel voor dat je de dingen dan waardeert... Ja. Die dan misschien voor een ander vanzelfsprekend zijn... En daar sta ik extra bij stil. Die zie ik dan wel. En ik probeer dan anderen dat ook te laten zien. Nee, maar dynamiek moet er zijn. Hè? Je hebt geen goed zijn. als er geen kwaad is. Ik hoop uh, snel op vrede. Oh ja. In de wereld. Ja. Want dat is uh, ook wel uh, zorgwekkend. Dat verziekt het geluk een beetje. Nou, ik ja. denk, denk het wel. We maken ons allemaal wel zorgen om uh, wat er gaande is, denk ik. Ja. En ook voor, uh, voor de kinderen. Hè. Die moeten toch ook verder. Ja. En wij ook natuurlijk. Maar ik bedoel, uh, onze toekomst. Dus uh, ja. een stukje veiligheid uh, kan wel gewenst zijn, denk ik. Op dit moment. Dus kleine dingen geluk... uh, leuke kleine dingen om te compenseren wat, wat misschien angst geeft. Dus uw ja, vrouw en kinderen helpt dat? Ja. Ik, ik zeg altijd, uh, we moeten genieten van het leven, zolang het kan. Hè, zolang je gezond mag blijven. En uh, zeker ook vandaag, heerlijke dag. Uh, gewoon wat vermaken en uh, pluk de dag, zou ik zeggen. En ja, uh, nogmaals, uh, ik hoop dat het allemaal uh, wat, wat beter gaat worden in de wereld. Hè? Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Je suis venu te dire que je m'en vais Et tes larmes n'y pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Suffort que tu blémines à présent, qu'elle s'en est là, des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tu sembles au long, ils pourront rien changer. Si bien Berlin, en, en mauvais. Je suis bien là Lena, on s'en Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours heureux Et tu pleures. Tu souffres lord, tu gémis impuissant. Que cela ne de vienne. Des adieux à jamais. te. Ik wil je m'en Tes sangles longs, pour les changer. Comme bien Verlaine, en mauvais. je suis me te dire que je m'en Tu te des jours heureux et tu pleures. Glotte, tu mis, en apesant, de semblante du gemis, sonne adieux à jamais. Oui, je de te dire que je Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik harmonie in een grote regenton.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 En eten, s avonds zand gebak op het feestje bij Klaasbaar.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 De diepere betekenis van dit nummer nog steeds niet. Misschien moet ik daar eens een chat GPT op loslaten. Zou dat wat zijn? Het land van Maas en Wauw. Hier bij ZVL. En Serge Gainsbourg. Met Je suis venu te dier veel gecoverd, ook in het Vlaams. Dus een prachtig nummer. En dat paste wel bij het verhaal van Jeroen van Gent. Hoewel, al die tranen in dit nummer... Hmm. Trouwens, de tijd schiet op. He. Over een kwartiertje al begint ons verzoekplaten... of verzoeknummerprogramma. He. Want platen, dat is een beetje ouderwets. He. We doen tegenwoordig MP3-WAF, vlak enzovoorts. Dus uh, wil jij een bepaald nummer horen straks... hier bij ZNVL, na 12 uur, doe dan je best... Want we gaan graag in op jouw wensen. Je kunt jouw wens bekendmaken via onze website. www.omroepzvl.nl Omroepzvl.nl. Daar vind je een formuliertje voor een verzoekje. En als je dat even invult en een beetje commentaar erbij geeft. Hebben wij ook nog een leuk verhaal straks na 12 uur. Dan gaan wij aan de slag straks hier bij ZVL. Dus doen hartstikke gezellig. Omroepzvl.nl En je ziet onmiddellijk waar je terecht kunt. Um, mm uh. -hmm. Zet Popcorn Makers, wat een geweldig nummer. Dat is zo'n orbworm uit de jaren zeventig, word je helemaal gek van. Wel lekker, er waren een paar uitvoeringen van. Maar deze was dus uitgevoerd, of ja, dit was dus uitgevoerd door de Popcorn Makers. En Michael Jackson met Billie Jean hier bij ZVL. Klopt alweer weer aardig tegen twaalf uur, dus och, wat schiet de tijd op. En, en ik heb nog zoveel moois meegenomen. En deze ga ik toch draaien. Baseballs Umbrella.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 Ze hebben geen grote hits gehad deze lieden, maar ze zijn wel lekker uh, bezig geweest in de jaren 2010 tij, tot 2014 ongeveer. Met prachtige nummers als dit Umbrella. Hey, de show zit erop, zometeen lekker veel verzoeknummers. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL. En uh, nou, bij Leven en Welzijn kom ik volgende week zondag uh, weer terug naar het uh, Centrum van de neuzen om lekker plaatjes voor je te draaien en uh, interessante informatie met je te delen. Dus... Luister dan uh, weer. Ik wens je een mooie paasdag. Ook een leuke tweede paasdag. En maak er gewoon een leuke dag van. Samen met je familie en vrienden. En uh, misschien kun je er ook nog even op uit. Deze middag als er geen druppels vallen. Want dat zou ook wel eens kunnen. En wat mij betreft tot volgende week dus nogmaals. En tot besluit van uh, deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Een uh, knaller van de Sweet Blockbuster. Mooi dag. Cause he is more evil than anyone here ever thought. Does anyone know the way? Did we hear someone say? <laughs>